Justitie gaat twee oud-directeuren van woningcorporaties vervolgen wegens fraude. Het zijn Hubert Mullekamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rosdeel en Henk Sligman van het Rotterdamse PWS. Beide oud-directeuren zijn al verwikkeld in civiele procedures waarbij de woningcorporaties miljoenen euro's bij ze claimen. Nu worden ze dus ook strafrechtelijk vervolgd.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 Zin in Zandvoort in is zin in ZFM. Hi hi. ZFM. Dit is Z -F Z -F Z -F Beachmasters. ZFM. ZFM. m 106.9. Beachmasters. Beachmasters. Stefan Kollaert. She's gonna call me when she's finished with her hair And when she's found something sexy to wear And if she wants to We can hold each other's hands just that slow Or oh, she can hit it to the ground and drop it En zo meteen hebben we hier een Zero's Classic. Een Zero's Classic, ja, ja. In de Decades Classic gaan we terug naar de jaren Zero's. En dat niet alleen, ook allemaal powervrouwen. Maar dan net even iets anders. Deze drie keuzes heb je. Welke jij leuk vindt, kan je door mailen. Koolhaart.hotmail.com Wil je deze horen van Eva Lavigne? Why the hell you have to go and make things so complicated? Ah, hier was een uh, driejarige Stefan best wel een beetje verliefd voor die stoere, stoere, stoere punk girl. Ik hield er wel van. Of um, ga je voor een stupid girl in de vorm van pink? Of ben je een beetje kwaad op je ex nog? Zou ik zo maar kunnen. Dan kan je deze aanvragen. Yo, yo en leave, get out. Jojo, leave, get out, pink, stupid girls. Of Evalovine en Complicated. een van deze drie, die hoor je zo meteen. Oeh. Oeh! En welke van de drie dat is? Dat ligt aan jou. Komt ie maar door. Kollaard Hoor je me zo meteen naar oh, yeah. Nielsen en Get to the Smooth. Sexy als ik dans. Sexy als ik dans. Ah, weet je all het is?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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel me sexy. Sexy als ik dans, gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik er te gaan val. Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo ik voel me sexy. Sexy als ik dans, gooi jij je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik er te gaan Als ik dans, Nielsen hier bij CFM, wat een fijne plaat is dit toch? Sexy als ik dans. Maurice de Jonge! Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge! Hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge! Hond, hond, hond, hond. Wat is er toch weer spectaculair spannend, mensen? De vraag deze week, die luidde als volgt: ik ga wel eens op een bies. Nee, dit is de vraag van vorige week. Oh! Ja, daar is hij. Ik was even even bij de verkeerde week. Ik ben verslaafd aan mijn smartphone, was de vraag van deze week. Dank jullie wel voor jullie antwoorden via collaart.hotmail.com Terechtgekomen op de vierde plek, G, ik heb nog een Nokia. Heb ik wel een reactie opgekregen op die, dus er lopen gewoon nog mensen echt met Nokia's rond. Vind ik top. Terechtgekomen op de derde plek, ik let goed op, maar af en toe ben ik alsnog in de digitale wereld verzonken. Dan moet iemand me even terug in real life bonken. Terechtgekomen op de tweede plek, nee mijn smartphone beheerst mijn leven niet. Dat wordt al gedaan door Duitse tiet. en... Terechtgekomen op de eerste plek. De plek die iedere Idols-kandidaat elk jaar altijd wilde hebben. Het is triest. Ja, ik gebruik hem veel te veel. Dankzij dat beeldscherm ben ik bijna schil. Heel veel smartphone-verslaafden onder de ZFM-luisteraar. Ja, als je dan toch een smartphone hebt, daad dan meteen de ZFM-app. Blijf je op de hoogte van het nieuws in Zandvoort. Is toch mooi. Kan je ook naar ons luisteren en dat is mooi dan hoor je zo meteen Jesse G. Naar de nieuwe Hardwell Young Again.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 meant to hurt ya. I know it's time that I learned to treat the people I love like I The news to Hardwell and Chris Jones, Young Again, perfect. and of Jesse G. No. Nobody's perfect. I'm nobody. <laughs> -A -A would, wait, wait, wait, wait, wait. wait. bij CFM word ik gelukkig van. Misery Business. Ha, ik stond hier... veel los te gaan. Fantastische plaat is dit toch. Heel lekker. Goedenavond, dit is CFM Beachmasters en we zijn op zoek naar een Zero's Classic. We hebben een aantal platen uitgekozen. Eva Lavine Complicated, is het niet geworden. En Jojo, Leave, Get Out, ook niet. Maar het is tijd voor deze met 55% van de stemmen. Gaan we deze voor je draaien... hier als ultieme Zero's Power Frauen Classic. Pink is hier voor je en Stupid Girl...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 En dan je weer-update, of uh, je verkeersupdate. Op dit moment acht meldingen. We beginnen op de a 10 Watergraafsmeer nieuwe meer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Buitenvelder. Het knooppunt Nieuwelmeer. Twee kilometer langzaam rijdend verkeer... Vertraging minder dan 5 minuten. De A27 Utrecht-Gorikum tussen Lexmond en Noordeloos. Daar drie kilometer langzaam rijdend verkeer. Sta je 5 minuten vast. En dat gaat ook tussen Utrecht en Breda. Daar tussen Noordeloos en het industrieterrein Avelingen. 2 kilometer is een kilometer minder. De A76 dan nog Brussel-Aken tussen knoopend Kerensheide en Geleen. Daar twee kilometer stilstandsverkeer. Dat ongeveer 5 minuten kosten komt door een eerder ongeval. Na A77 zit er nog Nijmegen, Duisburg. Er is verkramp met Rijkenvoort. Een omleiding ingesteld in verband met ongeval met een vrachtwagen. Um, verkeer richting Keulen, volgt Venlo. En dan gaan we nog even kijken naar de flitsers. En het was dan heel leuk geweest als die zouden opstarten. En daar zijn ze. Op het tegen. De A1 Amersfoort Amsterdam bij 39.9 bij Alfred Bunschoten Spakenburg. Dan de A6 Lelystad muidenberg tussen Haaien Restaurant en Almere Buiten bij hectometerpaal 64.9. De A6 Lelystad muidenberg tussen, of dat is dezelfde zeg maar, 76.7 alleen dan. De A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar, dat is bij hectometerpaal 147.4. En de laatste A28 Meppel Hogeveen, daar goed, goed van gas bij 118.0, ter hoogte van Meppel van Collar met de hits van Beachmaster, Iggy Azalea, Mike Mago David Jetta, CSM Superstar. FM. Bij ZFM. En daarvoor hoor je nog Ego Smith. I want to be like the cool kids. Nou, dat hoef ik niet te zeggen, want dat, ja. Weet je, dat ben ik hey, gewoon. Ja, dat, dat vind Ik vind er niks aan. Hey, ja, lekker mensen. Zometeen hier de Request. Het laatste woord in dit programma is voor jou. Welke plaat wil je horen? Collage.com. Komt hier maar door. Hoor je hem zo meteen naar MKTO en Classic? Ooh, girl, you're shining, like a Fifth Avenue diamond. And they don't make you like they used to. You're never going out of style Ooh, pretty baby This world might have gone crazy The way you save me, who could blame me When I just wanna make you smile I wanna throw you like Michael hier bij CFM en daarvoor Hadaway. And what is love? Nou, um, ik wil vooral weten: wat is jouw request? Wat wil je horen? Welke plaat heb je zin in als laatste woord in dit programma? Dan mag je gaan mailen: collaard.hotmail.com. Mijn uh, e-mailadres is collaard.hotmail.com. En als je dat doet, dan uh, maak je kans om zometeen het laatste woord te hebben in dit programma. Hartstikke leuk, komt je plaat op de radio. Misschien wil je er nog even de groetjes bij doen aan iemand. Allemaal geen probleem. Komt ie maar door: collaard.hotmail.com. hoor je hem zometeen? Here's, here's Genesis for you in the land of confusion. Uit de tijd dat het nog niet de stem van Tarzan was, maar die nog gewoon in een band speelde. Genesis van Phil Collins, natuurlijk. Hè. Voordat er mensen nu voor de radio zitten: van ja, leuk en aardig. Maar wie is die gast ook alweer? Nou, um, dat mensen is nou Phil Collins. Hij kan heel goed drummen. Maar gelukkig dat hij ook nog een fijne stem had, zodat hij deze platen kon vullen. Genesis Land of Confusion. Wordt hier bij CFM. en van 29 oktober in het jaar 2014. Waarin garnalenpellen een 1K bleek te hebben. Waarin mensen ook nog eens lekker gingen. je die won het record, we belden erover met Bram. En, en volgend jaar, dan is het er weer, dus dan kan je weer meedoen. Ik promotiewerk promoten, ondanks dat ik zelf geen promotie meer doe. Bij promotiewerk dus geen promotie meer promoot. <lacht> we allemaal smartphone verslaafd zijn... Wij het zonder punt voor elkaar kregen. tentamens, SM en seks in één zin te krijgen. David Getta, zak, zak, zak, zak. Zak maar. Lekker door, door, door. Zak maar door, door, door. Date. In de DJ Mac. En het laatste woord voor Davis: hij wilde een super hetero plaat worden. In de vorm van een pussycat doos. Stick with you. Ja, blijf erbij. Zometeen deze in de avond En graag tot volgende week. break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 Volgens de Federal Reserve is de economie inmiddels redelijk op stoom gekomen. Ook is de werkloosheid dusdanig gedaald dat de bank de extra steun niet meer nodig vindt. Het besluit is geen verrassing. Eerder werd het stimuleringsprogramma al op een lager pitje gezet... omdat de economie in de VS weer begon te draaien. Een Amerikaanse verpleegkundige weigert in quarantaine te gaan... na een periode in West-Afrika. Voor artsen zonder grenzen verpleegden ze daar ebola-patiënten... De vrouw woont in de Amerikaanse staat Maine en de gouverneur vindt dat ze drie weken thuis moet blijven. Zolang is de incubatietijd van Ebola.